tassen van voetgangers en vragen om identiteitsbewijzen. In de aanloop naar vandaag hebben tientallen activisten en dissidenten... huisarrest gekregen of ze zijn Peking uitgestuurd. Het weer. In het Noordoosten eerst nog even zon. Verder veel bewolking en geregeld buien. Het wordt 17 graden in het westen tot 20 in het Noordoosten. Morgen minder buien, vaker zon, maar dan nog is, is het nog wel vrij fris. Vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Eembrugge 3 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen de knopen te Holendrecht en Amstel 4. A4 Den Haag richting Amsterdam... Tussen Hoofddorp en Knoopend Bad Hoefendorp 5, de A4 richting Den Haag, bij Hoogmade 3 en verderop bij Leidsendam 4 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 2, op de A9 ook maar Amstelveen bij Bad Hoefendorp 3 kilometer. De A10 de ring Amsterdam Zuid richting Den Haag tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amstel Business Park 2. De A10 de ring West richting Den Haag voor de Koentunnel ook 2 kilometer. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 2 kilometer. Van Utrecht naar Breda voor knooppunt lunetten ook 2. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. De N234 Beeldhoven-Soest is in beide richtingen tussen de aansluiting met de A27 en Beeldhoven maar één reishok open. Heeft te maken met een ongeluk. De N247 Hoornen richting Amsterdam bij Broek in Waterland 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een levert van zantwoord ook op internet www.zfmzandvoort.nl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 Temke Wolthuis met het NOS-journaal. Na de brand gisteravond bij Shell in Moerdijk... heeft de brandweer zware metalen aangetroffen in een van de monsters. Dat meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Het is nog niet duidelijk om welke metalen het gaat. Ook liggen er roetdeeltjes in de omgeving. De brandweer adviseert die niet aan te raken. Burgemeester Kleis van Moerdijk is ervan overtuigd dat de mensen in de regio niet in gevaar zijn geweest. Het bedrijf waar de brand was is deels weer open. Bij de explosies en de brand in Moerdijk raakten twee mensen licht gewond. In veel oudere huizen is de gasleiding lek. Volgens Netbeheer Nederland zijn het vaak kleine lekkages in aansluitingen. Soms is de situatie zo gevaarlijk dat het gas moet worden afgesloten. De brancheorganisatie van installateurs pleit voor een verplichte APK-keuring voor gasleidingen in woningen. Netbeheer Nederland voelt meer voor een algemene keuring van woningen. Daarbij moet dan niet worden gekeken alleen naar lekke gasleidingen, maar ook bijvoorbeeld naar het risico op koolmonoxide. Een benefietavond voor de vermiste Chris Kremers en Lisanne Vroon heeft ongeveer 20.000 euro opgeleverd. In hun woonplaats Amersfoort werd gisteren onder meer een marathon gehouden. Het geld is voor de zoektocht naar de twee vrouwen in Panama. Negen weken na hun verdwijning is er nog steeds geen spoor van hun gevonden. Consumenten kopen steeds vaker voedsel dat milieu- en diervriendelijk is gemaakt. In 2013 werd er ruim 10% meer duurzaam eten gekocht dan het jaar daarvoor. Vooral bij supermarkten is een stijging van de verkoop van duurzaam voedsel. Bij cateraars en restaurants gaat het minder hard. Het is het vierde jaar op rij dat de verkoop stijgt en vooral duurzame vis en eieren zitten in de lift. Het weer, vanuit het zuidwesten geregeld buien, mogelijk met onweer. Het wordt 17 graden in het weer.